Het kabinet verlengt de deeltijd-WW. De regeling loopt op 1 januari af, maar bedrijven kunnen er tot 1 april een beroep op doen, zolang het beschikbare geld niet op is. Minister Donner en staatssecretaris Kleinsmaat schrijven dat in de Volkskrant. Met de verlenging willen ze voorkomen dat de werkloosheid begin volgend jaar sterk oploopt en bedrijven werknemers kwijtraken die ze later misschien hard nodig hebben.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 De lijsttrekker voor de PvdA in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt de stadsdeelwethouder Badoet. Tijdens een spannende ledenraadpleging versloeg hij stadsdeelvoorzitter Marcouche, Die was de favoriet van de landelijke partij top, omdat hij de harde lijn in het integratiebeleid voorstaat. De brand in een nachtclub in de Russische stad Perm is mede te wijten aan slechte controles, zegt premier Poetin. Inspecteurs hebben de nachtclub ooit wel een waarschuwing gegeven vanwege de slechte brandveiligheid, maar die hebben zich daar niets van aangetrokken. En ze zijn volgens Poetin niet opnieuw gecontroleerd. Door de brand in de Russische nachtclub zijn tot nu toe 117 mensen om het leven gekomen. Eendenlever die als diervriendelijke foie wordt verkocht blijkt vaak toch afkomstig van eenden die onder dwang gevoederd zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier in het trosprogramma Radar. Ze filmden met een verborgen camera op een Spaanse boerderij die eendenlever levert aan toprestaurants en hotels in Amsterdam. Wakker Dier wil dat ze de foie van de kaart halen. Het weer veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM op tv, radio en internet ZFM Met nu de herhaling van Zondag in nou, Kermeland Ik kom te, uh, gewoon door alle concentratie hier Omdat uh, ja, Kerk de Blauw uh, staat bij uh, Zwareburg tegen BBC Bloemenhout En hij is daar alweer gescoord Kerk goedemiddag ...die aan de lijn kwam in die wedstrijd tussen Zwanenburg. Nou, het was een vrije trap op de rand van het stadsgebied. gebied. Uh, ja, Jeroen de Vries en uh, Gijs-Jan Poelgeest gingen zich ermee te bemoeien En uh, Jeroen de Vries maakte een overstap... ...en Gijs schoot hem onverrindelijk in de rechter benedenhoek. En zo staat na twee minuten al 1-0 hier in het halfweg.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 Joop van Nes zal ons daar meer over vertellen. En verder, ja, een aantal brommerrijders... die heeft daar ja, een, het hoofdveld ernstig beschadigd... door er zomaar op te gaan rijden. En ja, ten eerste vraag je je af... Hoe, kan, hoe kom je met je brommer op het veld? En ten tweede, hoe haal je het eigenlijk in je hoofd... om dat überhaupt te gaan doen? Nou, daar hoorden wij ook zometeen meer over van Joop van Nes. En we praten met de voorzitter van de supportersvereniging Haarlem. Daar heb ik het ook over voetbal. Omdat zij namelijk nog steeds in een ja, toch wel een zeer ernstige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 Now I found that the world is round and of course it rains.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 En waar de stand uh, nog steeds uh, 0-1 is in die wedstrijd. Na de 10 tweede minuut was een doelpunt. Zoals u wel in hoorde van uh, Gijsjan Poelgeest. En Zwanenburg probeert een beetje druk te zetten op het doel van ...en Het uh, uh, is uh, Zwanenburg op dit moment balbus aan de linkerkant. Maar de Joosthof knieënt tussen, komt die de bal over de zijlijn heen gelijk. En dat betekent een ingooi natuurlijk voor uh, Zwanenburg. Nee, een vrije trap is het zelfs. En nu wordt genomen door de nummer 7, Jordi Vierbergen. Jordi Vierbergen neemt die bal op, gaat kijken, waar die mag kan spelen. hem omhoog in de pot te gooien. Komt hij er ook, komt hoog voor het centrum. En dan staan twee lange mensen van Zwanen die die bal ontrekt. Erin moeten koppen, maar die valt comfort. Dat betekent toch wel dat de, de links kan. Die bal nog steeds zijn. Die kan nog gaan voorstellen met een Stamberen die erbij komt. En er wordt een overtreding gemaakt op Stamberen. Uh, op dat betekent een vrije trap op rand uh, van een 16 meter gebied voor, uh, voor het al. En dat is uh, daar uh, in gaan hem gaan kijken waar die mee kan gooien. de maar daar. Het bal bezit via Paaltjeon. kan die bal aannemen. Kan hem niet aannemen. Kijkt op het ze Maar hij mag doorgaan van de scheidsrechter. En dat betekent er ingooien aan de overkant voor Zwartemburg. Zwartemburg dat wel neemt. Bij Zulke Klooster die die bal meteen in een race op de slot neemt. En een wegtrappen. Die gaat ook over de zijlijn. Dat betekent er gewoon ingooien voor Zwareburg De hoogte van de middenlijn. Zwareburg wat vrij compact om weer te spelen. Nog weer met stelle ballen naar voren te komen. Maar we moeten natuurlijk ook opletten van het windgedeelte hier. Want er staat toch een aardige wind. Dat moet ik gewoon zeggen. En het regent ook nog. Dus dat zal. Ja, het zijn moeilijke omstandigheden. Maar het is een kunstgrasveld. Dat scheelt natuurlijk wel een stuk. Bloemdag weer de aanval op de zet 4 Het kan er niet bij komen. En is het ook een klooster die de bal verovert. Maar dan wordt er overtreding op hem gemaakt. Dat betekent dan de rechterkant van het veld. Een uh, vrije trap voor Goendal. Wilke Klooster gaat ze mee, maar of lang niet over aan Jeroen de Vries. Nee, Wilke Klooster legt die bal neer. Het is toch uh, Jeroen de Vries die hem zal gaan trappen. Jeroen de Vries die een goede trap in zijn tenen heeft. En uh, dan komt die trap van Jeroen de Vries. Die plaatst ze meteen crossen richting AMSA en de Krijsberg. Die komt vandoor naar Paul Joan. Paal Jo kan er niet bij komen. De Zwarenburg moet die bal gaan opruimen. En dan komt die bal aan de linkerkant van het, van het Zwaneburg. Komt er meteen weer op, De nummer 7 door de vierberg. De daar de weer pakken die vierberg. er verder weer Het is een hele goede bal. Hele een goede bal van Paal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 Say you don't know me, I recognize my face Say you don't care who to that kind of place Need deep in the hoopla, sinking in your fight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 naar boven kijken. Dat is het. Pieter Keur, de trainer van uh, de zaterdagafdeling, had het ook al aangegeven. Uh, Wij winnen, dus kunnen we naar boven kijken.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 En de trainer van de zondag, Marcel Paap... die kon op dit moment uh, uh, niet genoeg spelers uh, op, de, uh, op het veld krijgen... om uh, met 11-man te kunnen beginnen. En toen is een beroep gedaan op Pieter Keur. En die was geneigd uh, om te gaan spelen. Hij kreeg de bal aangespeeld. Hij draait zich om. En dat is typisch Pieter Keur. Na haalt in één keer uit. En Sanford stond op 1-0. Even uh, later, dat is nu een minuut of zes geleden. Een, corner, een hele goede corner van Raymond Hulske. De, de, de assistent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 Dus, uh, nou, daar, uh... Het is inderdaad met regenen. Het veld is wel zwaar. Het is nat natuurlijk. De bal, als die stuit... Het, dan, dan, ja, dan, dan krijgt hij een ontzettende versnelling. En uh, ja, je moet het wassen hebben... om zo'n bal dan te kunnen krijgen. En dat, uh, dat uh, is uh, met name... dan bij Pieter Keur gelukt. Die krijgt de bal door een stuit. En uh, ja, dan heeft hij techniek genoeg om die bal... te kunnen stoppen, uh, controleren en uithalen. Ja. Nou, we gaan het inderdaad van jou horen. Maar nog even terug naar uh, gisteren. Want uh, ja, ik heb begrepen... het hoofdveld is zwaar beschadigd... ...omdat er met Brommers op het veld is gereden. Nou, dat is afgelopen week gebeurd. Er stond na woensdag... ...toen was het Sinterklaasvest hier bij S.V. ...is er één...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 Ja, dat was Owen Paul, dus met favorite waste of time. En dat doen we natuurlijk met onze verslaggever Tjerk de blauw naar de wedstrijd Zwanenburg BVC Bloemendaal.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 en gezien de wedstrijden die er natuurlijk uh, op de andere kant uh, wedstrijden ook zijn. Zoals onder andere Olympia, United, Davo. Ja, daar gaan ongetwijfeld punten liggen. En Bloemenal zal moeten winnen om dus uh, bij te komen bij die bovenste drie. Want ja, vorige week verloren we van DSK. En het was eigenlijk uh, niet opgenomen om daarvan te verliezen. Komt we allemaal van uh, Zwanenburg. Dus Leunen is die hem goed weggehaald, Leunen is er, je hem door te spelen, maar dat lukt niet. En is het haar, uh, Rijsberg die hem goed weer haal. Maar toch is het Zwanenburg aan de linkerkant hetzelfde. Die die bal genoeg zal hoog in die pot komen. Dan komt er nummer 13 bij en dan moet Piet te komen. Pieter uh, Rijksberger. Die pakt die goed weg. En stond er meteen naar Jeroen de Vries. Jeroen de Vries zegt van wel aan de linkerkant. Ziet een alle de komen Die kan er niet bij komen. En dan moet Johan Zokke uh, corrigeren. Doet het er al goed? En die weer dan de vele op uh, paal Johan, Maar die rijdt die niet. En die staat aan de rechterkant. Dus is Tim weer die die bal oppakt. Die plaatsen meteen door een paal John. Maar volgens de grensrechter staat hij buitenspel. En dan wordt hij natuurlijk afgevloten. Ja, dat kunnen wij niet zien. Want het is een klein beetje te ver hier vandaan. Om dat te beoordelen. Om zo'n schuine hoek te zien of hij dat wel buitenspel was of niet buitenspel. Maar dat betekent het is wel een vrije trap voor Zwaarderburg. Die wordt meteen genomen. En de linkerkant van het veld wordt opgebracht. dus zal alweer meteen naar de diepte komen. Maar het is dan wel het klooster die er goed tussen zit. De kloosterplaat van de beer De veerde meteen weer door naar Alex... Nou ja, ik Alex ik plaatsen door naar Jeroen de Dikke. Die kan er niet bij komen. Aalick Wijsberg komt zo een keer door. Jeroen de Dikke die, die bal kan opgeven. Want zo plaats en dan een het paaltje. Paaltje praten we een keer terug naar Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke in het sasgebied. Draait een man tegenover zich. Weer dan voor te zetten, maar dat lukt niet. hem tegen de benen aan. Van het speler van Zwanenburg en dat betekent een ingooi voor Bloemendaal. Die gaan we nog even meenemen. vlak bij de hoekvlag. kijken of we het gevaar opleveren voor het doel van Zwanenburg. Komt die ingooi voor Jeroen de Dikke op paaltje en die bal die wordt weer erover uitgekookt, Dat betekent weer drommen ingooi en dan zal Joost Hof precies meegaan met bemoeien nu. Hof Pak je rustig? Want maak hem even droog met zijn shirtje, natuurlijk. Want het is hier uh, goed nat. Dat kunnen duidelijk zijn. Komt hij in met joos op. Gooit hem heel ver richting, uh, richting de stip. Maar er staat niemand bij. dan is het daar uh, Zwanenburg die de bal kan oppakken. 4 aan de, nummer 11, uh, Ricky van Veen. Die gaan meteen aan halen. En dan een wenkje kan een wel. En weer wat meer kop te houden. En of het is van Veen die de bal rustig heeft. Plaats hem even terug. En dan plaatsen we dan naar het midden, naar Klarens uh, naar, uh, uh, Trunkel. Klarens Trunkel probeert we hem in te spelen. Maar dat ook niet. En dat betekent dat die bal over de zij laat En dat hier gespeeld hebben op dit moment 35.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 Yes. No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 Dus da daar is het 2 uh, tegen 1 geworden. En Ajax heeft vanmiddag al gespeeld...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 Twee zenders op één radio Je blijft op de hoogte Iedere zondag tot vijf uur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 Zomer vogelsang voorbij. De vogelsang die had vorige week hier moeten spelen. Die wedstrijd is helaas afgelast. En dat was ook natuurlijk een wedstrijd uh, om de laatste plaats. En uh, nu kan Zoon voor het zomer, als het even mee zit, drie punten pakken tegen Waterloo, Lena. Uh. Oké, okay. uh, ja, want je had het al over uh, er zat ontzettend veel ervaring uh, nu uh, op het veld. Maar ja. uh, gaat het dan vooral om de om de fysieke en mentale kwestie, of is het meer strategisch, wat ze missen misten de afgelopen nou, weken? Uh, het is het strategisch, is, het is maar het is ook mentaal. Je moet, je moet die jongens kunnen, kunnen sturen. Ja, Piet Keur heeft natuurlijk zoveel ervaring. En, en, ervaren uh, professioneel voetballer geweest. Laten we eerlijk zijn, toch van Nederland gevoetbald. Uh, en, en dan staat er nog, ook een Raymond Huls die al jaren ervaring heeft. En ook Ferry Boom. En die, die moeten die jongens dus...